Ismaël De Bruin met het NOS-journaal. In Nijmegen zijn zo'n 40 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt... die wegen in de stad blokkeerden, ondanks een verbod. Klimaatactivisten demonstreren tegen de mogelijke komst van een gascentrale. Die centrale moet op termijn gaan draaien op waterstof... maar daarvan is voorlopig niet voldoende beschikbaar. Extinction Rebellion wil dat de gemeente Nijmegen het plan afblaast... en met een nieuw idee komt voor duurzame energie. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. De nationalistische partij die meer toenadering wil tot China heeft zijn verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. President Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. China beschouwt wel als een afvallige provincie en noemt hereniging onvermijdelijk. Milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat in onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft zo'n 40 kentekenplaten uitgegeven met daarop de combinatie BBB. Mensen kunnen daarin een verwijzing zien naar de boer-burgerbeweging. Doorgaans houdt de RDW rekening met gevoelige lettercombinaties, maar dat is deze keer per ongeluk niet gebeurd, zegt de RDW. De automobilisten die bezwaar hebben tegen een kentekenplaat met daarop BBB kunnen een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Het weer overwegend bewolkt met geregeld wat lichte regen. Er staat een matige westenwind. Het is 2 graden in Zuid-Limburg tot ongeveer 6 graden aan zee. Morgen begint regenachtig. Het is dan rond de 6 graden. Later draait de wind naar het noordwesten en koelt het geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Beter. En daar word je gewoon blij van, hè? Deze muziek uit de jaren 80, lekkere disco-klassieker. A, B, C en The Look of Love. Zo is het maar net. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, het derde uur alweer. Even na vier uur begint buiten alweer een klein beetje donker te worden. En net voor het nieuws hadden wij de nieuwe single gedraaid... van Stef Bos en Fleur. En die heette Wat als de storm komt, een plaats speciaal gemaakt voor de KNRM die bestaan dit jaar 200 jaar. En die single en de, de prestatie daarvan... dat vindt morgen in het Boothuis uh, hier plaats. Morgenochtend om uh, 10 uur... dan uh, zijn uh, Stef Bos en uh, Fleur... hier op het uh, Boothuis uh, in Zandvoort en wordt de prestatie gedaan uh, van de nieuwe single. Het leuke is, het gaat natuurlijk over de storm... Hè? over, uh, over uh, ja, wat de KNRM allemaal meemaakt... en de gevaren die de redders uh, moeten trotseren... Maar het gaat ook om iets uh, anders. Want het nummer slaat uh, ook op uh, de momenten van het leven... dat je even niet gaat zoals je wilt. En wie komt je dan helpen? Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van uh, die plaat. Wat als de storm komt. Geproduceerd trouwens door uh, Fluisma en Fontijn. En uh, voor de, de wat oudere luisteraars... Uh, die kennen Fluisma en Fontijn waarschijnlijk nog wel van uh, 15 miljoen mensen. Er zijn inmiddels 17 miljoen mensen. Ze hebben toen die plaat gemaakt van... Uh, 15 miljoen mensen fluidsmaaien van Tijn. En dat is als je goed luistert naar de plaat ook wel terug te horen. Het derde uur met de, daarin onder meer de pitreport. zal meteen over een tweetal plaat gaan we contact opnemen met Beverwijk. Daar is uh, Randall Lawson aanwezig in Passion. En uh, hij vertelt ons de laatste nieuwtjes ook om uh, omtrent uh, Dakar. De Dakar uh, Rally uh, die in volle gang gaande is... Daarover uh, zometeen uh, veel meer. Maar we gaan eerst nog even een plaat draaien. En dan niet uh, weer de look of love. Maar wel de nieuwe single van uh, Ariana Grande. En uh, die is uitgekomen. Heel lang intro. Dat heb ik er even afgehaald. je kan uh, genieten van uh, Yes and in de kortere versie. Everybody dance, lose yourself in wild romance We're going to party, caramble, fiesta, forever Come on and sing along We're going to party, caramble, fiesta, forever Come on and sing along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 Met deze van uh, Lionel Richie is het feestje altijd begonnen. Hè? Lekker uh, jamming in the streets uh, met All Night Long. Een heerlijke gauwe houden zo op de zaterdagmiddag. En, uh, inmiddels een beetje donkerder aan het worden uh, zijn de uh, Zandvoort. En we gaan vanuit Zandvoort gaan we eens even in Beverwijk kijken. ZFN. Ja, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want daar zit elke week in het theater van de autosport. You know him and I know him. Ja. Randall ja. Lawson, goedemiddag Rendel. Goedemiddag, ik zou zeggen als het donker wordt in Zandvoort met Lionel Richie moet de discolampen aan. Hè? Ja, de discolampen, ja. Ja. Dat lijkt me wel leuk, gliet de bol erbij hè ook. Ja, daar heb hebben <laughs> we klaar. Zeker weten. Ja. Hé, hey, ja, ik zat weer te neuzen en uh, te snuffelen op jouw uh, mooie Facebookpagina, Rendel. Ja. En uh, ik kwam als eerst een bericht tegen van 5 januari gesloten vanwege raceactiviteiten. Betekent dat, dat dat jij alweer gaat beginnen met de racerij? Ja, we zijn sowieso weer al begonnen. Want het seizoen gaat gewoon natuurlijk alleen maar door en door en door en door. Uh, ook in de winterperiode. Er moet getest worden, er moeten uh, aan auto's gesleuteld worden. Alles wordt weer klaargemaakt. Want er komt weer een prachtig, prachtig seizoen aan. Dus we uh, hebben er gewoon weer heel veel zin in. Dus ja, dan ben ik af en toe uh, ook even dicht. Ja, dat gebeurt af en toe wel eens. Zeker weten. Dus, uh, dan, ben, dan, krijg ik, dan zeg ik tegen mijn baas zeg ik gewoon, ik, ik ben er niet. En dan, uh, dat is wel mooi, dan doe ik zelf de deur op slot. En dat, dat werkt. Heel erg goed. En, uh, en die baas gaat nooit mopperen? <grijg> nee, nou ja, nee, ja. Als je dan later de omzet ziet, dan is het een beetje, beetje minder. Oh ja, ja, ja, ja ja ja, maken, ja, ja. ja, ja, maar als je maar plezier hebt. En, uh, ja, ja, ja, noem eens een, iets groots wat er uh, dit jaar aan gaat komen. Uh, heel veel grote dingen. Wij, wij hebben prachtige evenementen weer. We zeker met de, met de Young Time Doorica Challenge natuurlijk op uh, Spa-Francochal. We gaan uh, naar de Red Bull Ring. We gaan naar Dijon in Frankrijk. Maar 12, 13, 14 juli, zien jullie voor Eerst sinds 10 jaar komt de Youngtimer Touringkantje ook weer op Zandvoort. Kijk! Dus dat is heel erg mooi. En dan gaan we, hebben we zelfs twee stadvelden. Dus er komen meer dan 100 uh, raceauto's heen. Dus dat is goed. Wauw, dat is zeker goed. Dat is goed. Dus dat, dan moeten we kijken of we dat dan wel weer live aan het circuit kunnen doen. Dan zit ik echt om de hoek bij jullie. Ja, en, ja nog, nog, nog even de datum, uh, Renault? 12, 13, 14 juli. Ja, want dan is ja. het circuit ook alweer verbouwd midden ja. hebben we die hele mooie langere pitstraat. Ik weet niet of je dat al gezien ja, hebt. Ja, er, wordt, er wordt druk gebouwd, hè. Hoe dat eruit gaat zien, ja, prachtig. Ja, ja prachtig. Ja, ja, ja, ik moet zeggen, ze zijn de laatste tijd natuurlijk wel heel goed bezig op z'n Er worden mooie dingen gebouwd daar. En er komt nu een verlenging van de pitstraat. Ja, ze, ze moeten toch op een gegeven moment bij de Tassenbocht moeten ze stoppen. Maar volgens mij wilden ze er voorbij. Dus <lacht> uh, geen idee. Ik weet maar ook niet uh, hoe ze dat gaan doen, hoor. <lacht> nee, nee, nee, nee. Maar er moeten wat pitboxen bij. En dat is wel, uh, ja, uh, er is natuurlijk een uitbreiding. Zand het draait als nooit tevoren natuurlijk het circuit. Ook met de track days. Hè? Met de, die mensen die er met een gewone auto de baan op kunnen. Ook uh, rensportscholen die daar bezig zijn. En er wordt uh, veel gereisd natuurlijk uh, dit jaar. Dus ja, de, ze hebben gewoon meer ruimte nodig. Maar, uh, en ze hadden ook meer ruimte nodig. Want die, dat pitchcomplex wat ik begrepen heb. Gaat er meer, ja, gaat, kunnen ze meer mee dadelijk. Ze komt een zaal in. Dat, uh, dat ze events kunnen houden. Dat ze mensen kunnen ontvangen. Uh, gasten kunnen ontvangen. Dus uh, gaat er gaat veel meer gebeuren daar. Ja, prachtig. En dan... Het... Dan heb je dat uh, bij de pitch... Maar ook uh, bij dat gebouw was ze natuurlijk uh, erbij gebouwd hebben, zeg maar op die heuvel. Uh, waar ja, allerlei ja. activiteiten kunnen plaatsvinden. Daar gaan activiteiten komen. Ze hebben natuurlijk een heel mooi uh, chalet op die berg gezet, waar ze ook allemaal activiteiten kunnen doen. Dus het wordt eigenlijk steeds meer een uh, entertainment uh, gebeuren. Ja, voor het uh, twee staan, daar uh, hebben we daar de grote uh, reuzenrad staan en andere dingen. En dan hebben we de Hefteling. Je <lacht> weet dat nooit Nou da, da, ja, had, had een manager uh, daar niet wat mee te maken of zo. Die komt toch uit die uh, speeltuinbusiness? Uh, of uh, ja, is een beetje. Uh, beetje klein gezegd, maar uh, uit, uit die hoek? Ja, ik weet niet. maar ik denk, ik, Ja, ook wel een beetje. Maar ik moet wel zeggen dat de directie van Zandvoort, die wil natuurlijk veel meer met het circuit dan ooit mogelijk was. En uh, zolang het allemaal nog kan, en uh, nou, zullen we zeggen, de stad er geen last van heeft, of de stad alleen maar van profiteert. Hè? Hoe meer daar gebeurt, de stad profiteert er ook. Hè? De hotels, toestanden, de restaurantjes, alles uh, profiteert ervan. Ik denk dat ze heel erg goed bezig zijn. Ik denk dat Zandvoort gewoon, uh, uh, ja, gewoon, uh, het wordt... Het wordt er gebeurt eigenlijk wat mee. Laten we daar maar daarmee zeggen. Dat is ja. even gebeurd. Want uh, iedereen zei gelijk, toen het overgenomen werd, uh, van dat nou, gaat gelijk heel veel gebeuren, maar dat is natuurlijk ook een stappenplan. Er moet ook geld voor zijn. Dat moet ook allemaal mogelijk zijn. En uh, ja, ik moet zeggen, ze zijn lekker actief. Ik vind, ik vind, het, ik vind het een leuk het ook. Ik, ik zou er best wel willen werken. Ja, ik denk dat het wel heel leuk is, uh, daar uh, op het circuit, circuit hoor. Hé, ja, maar, nou, hoor. Hey, maar uh, ja, ik had dat bericht geplaatst hè, op onze Facebook pagina van die verbouwing van, uh, ja? van het circuit. En dan zie je toch weer meteen dat een uh, aantal groepen uh, uit de Bloemendaal en HLM uh, dat die weer uh, negatief uh, gaan doen van dat, dat bedoelen we nou. Uh, er gaan allerlei grote evenementen plaatsvinden met geluidsoverlast en uh, de ja. natuur en dergelijke. Daar uh, maken ze zich uh, toch wel zorgen om. Ja, maar dat is in Nederland eigen, toch? Als er wat gebeurt, moet er toch gelijk weer geklaagd worden. Dat is, uh, als, als zijn we geen Hollanders. We moeten altijd wat, wat te zeuren hebben, zeg ik al wel. Ik denk dat, dat, dat het pitcomplexje niet in één keer... heel veel meer uh, ellende gaat veroorzaken... of meer overlast gaat veroorzaken. En ik denk je dat je het zo niet moet gaan zien. Ze, ze hadden gewoon die ruimte nodig. Maar, ja. Dit pitcomplex uh, was in principe... Je moet zo zien, toen het neergezet werd... en ze hebben natuurlijk best wel wat verbouwd... He? ook aan de achterkant iets groter te maken. Toen het neergezet was het eigenlijk al oud. Dus... Uh, daar was de, de, de, de, de planning toen al niet goed. De pitboxen waren niet zo ver, groot genoeg. Euh, zeker niet voor een uh, Formule 1 of andere dingen. Uh, daar was toen helemaal geen sprake van. Maar ook gewoon, gewoon toerwagenraces of andere dingen. Uh, zo groot zijn die pitboxen niet. Als je daar met uh, -e, de, zeker de oude situatie. Als je daar met twee auto's in stond. Nou, dan moest je, al, uh, moest je niet te dik wezen. Dan kon je niet langs elkaar heen. Ja, de, de, alles is een beetje groter geworden. En de circuit heeft die uitbreiding ook gewoon nodig. Dat wil niet zeggen dat je daardoor meteen meer overlast krijgt. Lijkt me ook niet hoor. Dus. Ja. Uh, nee, je, je ik denk dat die, dat die mensen gerust kunnen zijn dat dat uh, niet gaat plaatsvinden. Nee, helemaal niet. Uh, totaal niet. Uh, ja, je hebt nu even last van graafmachines en een paar heipalen en dat soort dingen. Nou ja, jongens, uh, dat uh, gebeurt overal. Uh, ik woon in Amsterdam en daar wordt elk stukje groen, wordt er een heipaal in om een flatgebouw neer te zetten. Dat noem ik pas echt overlast hebben, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Zeker. Ja, maar ik wil het, wel, het resultaat wel zien. Want uh, ja, er komt toch een behoorlijk stuk bij. En uh, ja, net wat jij zei, van, ja, je denkt van hebben ze daar wel ruimte voor. Maar op een, een of andere manier is het toch helemaal goed gegaan komen dat dat kan, uh, zeg maar, die uitbreiding. Ja, alleen uh, dat je gaat krijgen is dat dadelijk gewoon een pitstop bijvoorbeeld bij de Formule 1, die gaat langer duren, hè, want ze moeten uh, over een langer stuk uh, dadelijk maar 80 rijden. Ja, ook dus dat. Dat gaat eigenlijk weer tactische spelletjes heel anders worden, want ja, dat uh, het in- en uitrijden komen er toch een paar seconden bij. Ja. En uh, ja, in de Formule 1 bijvoorbeeld, een seconde, seconde is echt heel veel hoor, dus het gaat met licht rijden. Dus uh, de, de tactische spelletjes daarmee worden dadelijk weer anders, en, uh, maar die ruimte wassen, als je kijkt vanaf waar Waar nu zeg maar Mickey zat, de kroeg, hè, de bekende kroeg, tot en met de, dat, tot en met de tassenbocht, en ja, dan kon je een boom 7 uur 7 laten landen. Dus die, die ruimte om die piepcomplex neer te zetten, die was er absoluut wel. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat kon. Ze moesten alleen even het tunneltje verleggen, tenminste, hier in de uitgang, dat, was, dat zat even in de weg. Ja, Nou, mooi. Goed uh, ja, om te horen. Dus, uh, en uh, oh, ja, okay. goed is uh, april al uh, klaar, dus uh, ja. <laughs> nou, dan hoop ik dat niet een heel veel winter in te krijgen. <laughs> nee, we laten ons uh, verbazen. <laughs> ik zat nog even naar dat Formule 1 nieuws te kijken. Ja. Hè? En toen denk ik van, ja, die Gene uh, Haas en uh, Günther Steiner, die zullen geen vriendjes meer zijn met elkaar, denk ik. Of wel? Nee, ik weet niet. Wij zijn niet bij de bespreking geweest... waarom natuurlijk Günther kon vertrekken. Uh, er zijn heel veel speculaties op, uh, op social media. Heel veel speculaties op het internet. Uh, het is bij mij heel simpel. Het is een heel Heel aardige man. Maar als jij tien jaar een Formule 1-team uh, leidt en je rijdt nog steeds helemaal achteraan. Ja, dan zou ik net zoals bij het voetbal gewoon de coach gaan vervangen. Klaar. Heel simpel. En dat is met Gunther ook gebeurd. Ja. Uh, weet je, ze zeggen zoals Haas zegt, we zitten met het geld zitten we precies aan het plafond. Dus we geven echt maximaal geld uit. Maar de prestaties zijn niet daar. Ja, dan moet je gewoon vertrekken. Simpel. Klaar. Zeker, maar uh, Gunther was bij iedereen uh, populair natuurlijk. Ja, populair, en zelfs ja. ook bij uh, Gene Haas, uh, wat hij zelf uh, zegt. Een heel mooi persoon, zo omschrijft hij uh, de, ja. de beste man. Maar de prestaties zijn er niet. De performance, zoals je dat noemt. Ja, de performance. Die is er gewoon niet. Nou, moet ik zeggen, zou ik ook een keer gaan kijken naar je coureurs. Die moeten uiteindelijk tot een stuurtje ronddraaien. En daar heb ik er dan niet zo heel veel mee. Dus ja, daar zou ik zeggen van, jongens, ga ook in die hoek eens kijken. Maar ja, uiteindelijk is het net zoals bij voetbal, hè. Als die elf man op het veld niet hardlopen, heeft altijd de coach het gedaan. Heel simpel. Ja, is waar. Dus ja, hij is nu we zullen hem missen, hè? want hij had natuurlijk wel hele mooie one-liners en had een hele mooie helemaal geen uitspraken. Dus het was zeker een uh, flamboyant figuur die we in de Formule 1 gaan, uh, gaan missen, maar dat is ook maar weer een jaartje en dan weet niemand meer wie Koen de was, dus uh, uh, die man die vindt van zijn plekje wel weer ergens in, heel simpel, klaar. En weet jij wie hem uh, op uh, gaat volgen? Ja, nou, dat is uh, goh, Ik ben de naam een van die, die, die, die, uh, man die ook van het begin erbij zit, de technical engineer is dat, uh, een Japaner. En die zit natuurlijk helemaal verweven in het circuit en dat is echt een technische Man, die is verantwoordelijk voor de technische leiding van het team. En uh, die gaat ook uh, nu zeg maar de hotelsregels of zo houden. Ik heb geen idee wat, uh, wat Gunther allemaal deed. Maar die moet het hele zootje bij elkaar gaan houden. Is hij Japaner? Ja, dat gaat uh, of Banzai worden of het gaat helemaal goed worden. Dus we gaan het wel zien. Ik heb geen idee. Nee, we, of, uh, we wachten het af. Het nieuwe uh, seizoen. Het nieuwe seizoen. Uh, ze zullen een hele goede auto moeten bouwen. Want het uh, afgelopen seizoen was het natuurlijk gewoon helemaal drama klaar. Ja. Dus uh, daar, daar moeten ze nog even aan het werk. Absoluut. Zeker. We gaan het zien. En dan de, de krijgen we de, de, de straffen... De, de, de, ja, hoe, hoe noem je dat? De kans dat er F1-straffen zullen volgen... nu er een aantal regels zijn gewijzigd... wordt steeds groter. Want uh, ja, dat heeft dan te maken met de onderdelen... die je mag, maar een aantal keren mag uh, vervangen. Ja, maar... Dat hele strafsysteem, heb ik altijd mijn vraagtekens bij gehad. Uh, ik heb altijd zoiets van, uh, jongens, maak een bepaalde regelgeving, dat mag, dat mag niet. En dan kan je weer straf gaan geven, maar je zag zelfs teams, die zag je dan op een bepaald moment, we gaan die motor dat circuit, uh, zijn we niet zo goed, gaan we hem daar wisselen, dan verliezen we niet zoveel. Ja jongens, wat heeft het allemaal voor zin? Uh, ik zeg gewoon, een budgetcap is nog uh, gewoon goed. Uh, maximaal zoveel motoren per jaar wisselen, maximaal onderdeel wisselen, zit je er overheen? Ja, jamie, op kun je niet meer rijden. Nee, je mag maximaal ja, twee explaren gebruiken en bij drie ja, ja, dan ben je de een pineut. Een stuk, ja, maar dan jongens, dat doet hij niet meer. Ja. Dan uh, ga je lekker thuis zitten op de bank. <lacht> ja. Ja, en dan krijgen ze een gridstraf. Nou ja, ja, als jij uh, kijk, als jij Red Bull bent, die krijgt een gridstraf van, uh, van 20 of 30 plaatsen, uh, dan is dat, uh, doet dat pijn. Uh, heel simpel. Uh, ben jij haas en je krijgt een gridstraf van uh, 10 plaatsen, je staat toch wel achteraan. Dus wat maakt het uit? Ja, waar. Dan denken we bedenking bij. Nee, zeg dan gewoon, je kan niet meer rijden. Jammer, joh, blijf wel lekker thuis. Dat wordt een ander verhaal, hè? Ja. Dan heb je, je zeker wat uit te leggen. Uh, dus ik heb, die, die straf heb ik altijd een beetje... Hm, mijn vraagtekens bij gehad. Maar het wordt ja. dus uh, meer het aankomende seizoen. In, ja. En we hebben ook ja. meer racers natuurlijk, hè? En we hebben meer racers. We hebben, we ja. hebben 24 racers uh, tegenover ja. de 22... van afgelopen jaar, plus 6 uh, sprintracers. Ja. Belachelijk, belachelijk. Ja. Uh, ik vind het uh, veel te veel. Maar, uh, ik vond ook 22 al veel te veel. En uh, 24, jongens... Ze uh, je moet ook rekening houden, er zijn mensen, er zijn monteurs die hebben ook een gezinnetje thuis. En die zijn gewoon helemaal niet meer thuis. Corus zijn er inmiddels moe van. Uh, uh, alles is, weet je, de hele techniek. Je moet ook zo zien, achter zo'n Formule 1 apparaat, wat wij op de circuit zien, hangt nog een heel apparaat erachter ook, hè. Die ook altijd bezig zijn. Dus ook, eh, zeg maar, bij het team zelf zitten er gewoon 30 man achter schermpjes mee te kijken tijdens de campbrie. Ja, die hebben ook een zondagje niet vrij. Ja. Maar dat betekent nu dat ze gewoon 24 zondagen niet vrij zijn. Uh, ja... Kan je zeggen: Je kiest ervoor om in de Formule 1 te zitten. Je kan het ook overdrijven. En Ik, vind eigenlijk, ik heb eigenlijk al gezegd: 18, 19 wedstrijden. Ja, ah, het is toch meer dan ja. voldoende. Toch meer dan voldoende. Het wordt een beetje ja. commercieel uitgemolken ook, hè? De Formule 1 nu. Dus, ja, uh... Formule 1 is alleen maar commercieel. Ja. Want, uh, gaat helemaal, uh, uh, uh, als je tegen zegt, uh, zegt Formule 1 heeft niks met geld te maken. Ja, bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Het gaat alleen daar nog om geld. Zeker. Geld verdienen, nou ja. En uh, verder helemaal niet, uh, jammer genoeg. Waar je wel lekker uh, kan, uh, kan racen, is in uh, Dakar. Uh, Dakar uh, de Dakar uh, rally. Ja, en, uh, ja, maar daar hebben we het even over. De, de Nederlanders. Uh, altijd uh, bekend door uh, dat ...snel zijn met vrachtwagens... Ja. Hoe zit het daarmee? Want dat gaat niet helemaal goed, hè, geloof ik. Het. Nee, nee, nee. Janus van heeft toch een heel slechte dag gehad. Ze hebben vandaag een rustdag, hè? ze mogen uitslapen. Ja. Dus ze hebben vandaag een rustdag. Uh, ja, die, die, die 48 uur in die zandbak, dat was wel voor. is wel builtjesdag geweest, hè. Bij heel veel grote teams, heel veel grote rijders. Uh, bij uh, zelfs klasse mensenrijders bij de auto's die uitvielen. Uh, ja, zeggen ze zandbak, ja jongens. 500 kilometer breed, 1000 kilometer lang. Dat is half Europa, hè. Ja, de Zandbak, alleen maar zand, allemaal kool. Uh, dat is echt heel veel zand. Dus, uh, en dan moeten ze dan helemaal doorheen. Ja, het was Builtjesdag, en zeker Jan van Kastra natuurlijk, die de leiding in het algemeen klassement bij de vrachtwagens had. Ja, jammer joh, uh, drie uur verloren. Uh, dan, dan, dat, dat doet heel veel heel pijn. Ja. Dus, daar is het klassement wel zo overhoop gegooid dat ja. Als hij wel recht en gekke dingen doet, dan gaat hij makkelijk winnen. Hoewel uh, wel Missje van den Brink, hè? Uh, die hele jonge jongen die is uh, natuurlijk wel naar de derde plaats in het klassement opgeschoven. Dat is uh, heel mooi. Ja, één uur. Ik heb uh, meer zijn een uur voor achterstand. Dat hou <gif> je wel. De, ja, uh, jammer. <gif> ja, maar, maar uh, iets anders. De man, uh, de vrachtwagen op plaatsje 13. Dan hebben we het op plaatsje 13. Dat zijn maar 12 plaatjes daarachter. Uh, die staat op 68 uur. Ik weet niet wat die gedaan heeft. Oké, hey. <gif> oké. <Okay, okay. gif> maar, maar die is een paar dagen langer aan het rijden dan uh, de rest. Uh, uh, <gif> uh, oké, okay, dat schiet ook niet op. <gif> nee, dat schiet niet echt op. Dan heb je wel heel veel straftijd gehad. Of heel veel laat binnengekomen. Maar die staat gewoon op 68 uur achterstand. Die gaat, die gaat hem niet winnen. Nee, Tim en Tom zijn ook blij dat ze de zandbak uh, weer uh, uit zijn trouwens. Ja, en ik heb wel alleen zoiets van, uh, uh, uh, um, ik had iets meer van ze verwacht. Ik had ze uh, binnen die uh, top 25 verwacht en ze staan nu 30ste, 32ste, weet dat ik weet het niet eens. Uh, ze staan best wel achter. Ze dus hebben ook nog een beetje gas te geven. Ja. Om, uh, uh, weinig problemen gehad, heb uh, ik begrepen. Wat lekker banden, toestanden, dat soort dingen. Uh, uh, Tom is mega aan het navigeren, dus dat gaat ook heel erg goed. Ja, ja, goed, goed dat ze erbij zijn. Toch wel weer gewoon een lekker avontuur natuurlijk. En uh, ik zou wel eens een hele dag daar de radiogesprek tussen die twee willen horen. Want uh, dat zijn natuurlijk wel twee broertjes. Die kunnen elkaar goed gek maken. Dus uh, volgens mij hebben die wel redelijk vol met z'n tweeën. Dus, dat denk uh, dat ik ook. Goed. Dat is, en, uiteindelijk is het ook... Uh, presteren, maar ook een hoop lol hebben, denk ik. Want je moet wel overleven. <laughs> Daar. Ja. ja. Hey. Prachtig, ja. ja en ja, even heel eerlijk: uh, vrachtwagenklassement, ik geloof dat er zes Nederlanders in de top tien staan. Ja, uh, zoiets geloof ik, ja. Ja, ja. Dus, uh, maar we hebben alleen, uh, ja, we moet ik zeggen zeggen? Uh, uh, Plaats 1 en 2, ja, die zijn toch wel voor de Tsjechen. Dus het is dan toch wel even iets anders. Dat hè? is nou weer jammer. Dat is wel jammer, ja, Dat is nou weer jammer dat je ja, dat ja. zegt. <laughs> Tot slot nog even, want we zijn ja. al uh, lekker lang aan het uh, ouwe ja. hoeren over autosport. Hè? We raken niet uitgesproken natuurlijk. Ja. Hey, de Spanjaard uh, Carlos uh, Sainz, uh, die, ja. uh, die is wel lekker bezig daar, hè? Ja, ja, ja. Audi 1 en 2 op het oomelijk, dus dat is heel goed. Uh, gaan we het niet over dat ze elektrische hokker zijn hebben, hè? maar, uh, <laughs> ja. maar ze, ze doen het bovenwachtig goed. Want Zeker. Want Sipa hadden ze toch gezegd, ja, die, uh, uh, het is heel simpel, die oud uh, die, die, die, die doen het weer drie dagen dan is het weer klaar, dan kunnen ze allemaal naar huis. Maar nee, uh, uh, ze, gaan, ze gaan gewoon goed en ze zitten gewoon weer bij die oude sluwe vos. Ja. Zeker. Nou, ja. ik vind het wel een hele prestatie hoor. Ja, maar ze moeten nog even, hè. Ja, dat zo. We zijn er nog. Niet. We hebben nog gewerkt tot vijf, keer. Uh, wat, wat is het? Nee niet 15 januari? Nee, ja, 15 januari of zo. 15 gewoon. januari. Ja, dat is ja. afgelopen. Ja, ja. Dus ze moeten ze nog moet even. En ze krijgen nog een heel zwaar parcours voor zich. Want ze moeten nog iets van 3000 kilometer, geloof ik, uh, gewoon aan uh, special stages doen. Ja, uh, die krijgen nog een serieuze uh, uh, sambak en andere dingen voor, voor hun kiezen. Dus het wordt, uh, het, het wordt nog vrij zwaar. De, de, de organisatie heeft gezegd dat het nog niet over is, zullen we maar zeggen. Dus uh, nou, uh, we wachten af, we wachten af. Zo, zo is dat. Nou, Rendel, dankjewel weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ja, we gaan, uh, vol, vol, volgende week ben ik er gewoon weer bij. Nou, dat vind ik gezellig. Gaan we doen, uh, Rendel. Dankjewel hè, voor deze week weer. We gaan elkaar spreken. En iedereen de groeten daar in je zaak in Beverwijk? Ja, doen we. daar nou, komen we net weer mensen binnen, dus uh, die staan alweer weer lekker te kijken. Oké. Okay. Uh, die staat af te wachten, die wil afrekenen. Dus uh, die staat, kom nou hoor, met een, met een gekletts, ik wil afrekenen. Ja, en uh, nog een gebakje erbij, of uh, dat niet vandaag? Nee, dus, ik heb te weinig Limburgers gehad, dus ik heb geen flyer dit oh, keer. Oh, dus, jammer weer, jammer weer. Dat is mijn beetje. Renald, ja. dankjewel, fijn weekend. Zelfde. Oké, hoi. Okay, hoi. voor Eerclub. Uh, en helemaal live met uh, Leila. Dankjewel. En het, uh, ja, graag gedaan. En het applaus is uiteraard ook voor ons volgende gast. Want ik heb uh, Leon Van aan de telefoon. Uh, goedemiddag, Leon. Ja, goedemiddag uh, Rob. Ben je wel zo welkom met allemaal applaus? Nee, nee. Nee, hè? Nee. Ik denk, uh, laat ik een laat ik, uh, keer uh, de eerste zijn uh, op de radio. Zeker. Nou, dat uh, heb je ook verdiend, want Jullie gaan er aankomen, nou ja, eigenlijk gaan ze het zelf doen. vertel vertelde me alles over. Een uh, schoolprogramma. Ja, wij gaan uh, vanaf woensdag uh, van start met uh, uh, schoolradio. Uh, we beginnen met uh, de groepen 8 en uh, een, een brugglas... Uh, nog niet allemaal uh, uit Zandvoort. We hebben er nu vier. Er waren, andere, waren wat scholen die hadden het te druk hadden. En die zaten ook met, met, met cytotesten en zo. Uh, maar de Heinisch Hachtschool gaat, uh, gaat van start. Uh, de bedoeling is dat uh, de kids het helemaal zelf doen. Aha. Dat betekent dus dat... Uh, om, om Harnie Schatzel even te nemen. Ik geloof dat er drie setjes zijn die presenteren. Uh, dat uh, ze zelf achter de schuiven zitten. Dus achter de techniek. Ze brengen hun muziek mee. En ze hebben allerlei ideeën die ze brengen. En uh, nou, wat ze precies gaan doen, daar ben ik nog niet van op de hoogte. Want ik vind ook dat ze daar de vrijheid in moeten hebben. Het, uh, ik, ik vind het een heel leuk idee om... Uh, uh, kids nou eens uh, kennis te laten maken met de manier waarop uh, gewoon radio gemaakt wordt. Uh, waar, waar het geluid vandaan komt. Hoe je uh, muziek ook aan een onderwerp kan knopen. En uh, ja, het is, uh, het is heel leuk ontvangen. Ze zijn er ook zeer enthousiast over. Ja, wat een uh, super idee. Uh, we deden het uh, nou ja, een aantal jaren geleden nog wel met uh, de kids. Uh, dat ze dan in de studio hier aan de tolweg even konden meekijken. En uh, hoe uh, radio maken gaat en dergelijke. Vonden ze ook al heel interessant, maar nu kunnen ze een heel programma zelf maken. Ja, dat is uh, echt. Ze mogen ook zelf uh, mensen uitnodigen als ze dat willen. Nou ja, je, je, wij hebben natuurlijk een redelijke uh, lijst met, met telefoonnummers, om maar te zeggen. Dus daar helpen we ze mee als dat nodig is. Uh, maar het op heden hele. Ja, ligt het hele initiatief uh, bij hun. En ik zie ook bij de Hanis Radschool dat ze daar ook een soort leerproject van hebben gemaakt. Hè? Want uh, ze gaan dan. Uh, uh, we gaan even uh, hoe heet het, de, de file ophalen van de server. En dan gaan ze dat daarna ook weer bespreken. Van wat hebben we gedaan? Hoe hebben we het gedaan? En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, als ik dat zo hoor, Leon. Dat zou dan ook betekenen, hè, als je op een gegeven moment een uh, aantal scholen hebt gehad. Dat er ook weer een vervolg uh, gaat komen. Ja, dat, ze, dat, ze wat dat ze wat ze geleerd hebben en dat ze dat weer meenemen naar een volgende uitzending. Ja, we beginnen nu uh, bijvoorbeeld in, de, in het museum, hè? Uh, ons speelgoed, een fantastisch leuke uh, uh, expositie, heel erg kleurrijk, met ontzettend mooie speelgoed, oude stukken, nieuwe dingen. Het uh, is fabuleus om te zien en uh, daar beginnen we, daar gaan we de vier maken in de periode. Maar er zijn ook nog uh, een voorleesmiddag en een poppenkastmiddag. De voorleesmiddag gaan we vermoedelijk ook gewoon uitzenden, omdat dat ook wel leuk is om ook verhalend dingen te laten horen. En dus daarna liggen er nog wel ideeën om bijvoorbeeld ook iets te gaan doen in de bibliotheek, de relatie met boeken en lezen. Nou, hoe mooi kan dat zijn als je dat op die manier gewoon de kinderen zelf mag vertellen hoe leuk lezen is? Zeker. En dan uh, de radio erbij betrekken. Ja, dat is een mooie combi. Ja, dus, dus dat is het idee. Maar uh, nou, ik zit natuurlijk een beetje aan de, aan, aan, aan de technische kant. Ik zorg dat de spullen er zijn. We hebben het vandaag uh, overgebracht van Nieuw Unicum... waar we gisteren een receptieradio gedaan hebben. Sta het staat helemaal klaar. En uh, Hans Botman, uh, de redacteur uh, morgen Zandvoort. Die is ook op school geweest. Die gaat de kinderen ook uitleggen. Van nou jongens, hoe zit zo'n programma in elkaar? Het is zeg maar een beetje goede morgen zandvoort. Maar dan op woensdagmiddag vanaf 2 uur tot 3 uur. En dan doen de kinderen gemaakt. Ja, echt. Echt, ik verheug me er al op. En dat ja, is dan, en dit is dan elke, elke woensdag dat we dat uh, gaan krijgen? Woensdagmiddag, ja, we gaan nog consequent woensdagmiddag doen. We beginnen op 2 uur. En uh, dat doen we een uurtje. En uh, kijk, je kan gelijk al met twee uur beginnen dat ze dingen. Nee, gewoon compact in een uurtje. Uh, ook andere scholen hebben al aangegeven... dat ze zelfs ook met kinderen komen die uh, viool spelen. Nou, hoe leuk is dat? Hè? Gewoon mm -hmm. dus ook laten zien dat je ook zelf creatief bent. Uh, voor aanstaande woensdag... Uh, ...hebben we ook uh, het uh, gemeentebestuur gevraagd of ze even binnen willen komen wandelen. Natuurlijk niet allemaal, we weten ook niet precies wie er komen. Dus er zijn er eigenlijk wel twee verschieten, uh, Lars of, uh, of de burgemeester. We zien wel wie er komt, altijd leuk. Uh, om gewoon even een beetje die aftrap te geven. En dan uh, ja, doen we het twee keer achter elkaar. Dan doen we een, een voorleesmiddag en dan weer twee keer achter elkaar. En dat is de periode ook dat de expositie duurt. Ja ik, zou, uit, ja, ik uh, zeg hier doen we het voor, hè? Toch? Ja, dit is de, ja de, hier maak je radio op, Dit maar, is lokale radio stoort. Ja, dat, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het ook gewoon uh, voor die kids. En, Precies. Ja, na de, naast de kids heb je natuurlijk de ouders, de opa's en de oma's, de tantes. Uh, ze, ze zijn hartstikke welkom. Uh, we, we, we doen het wel zo dat de kinderen mogen de gratis in. Hè, want die maken tenslotte het programma. De ouders met de museumkaart ook. En de anderen, ja. Dan moet, je, je moet er toch wel een bijdrage doen aan het museum. Hè? Want de, ze kunnen ook gelijk even een hele mooie expositie zien. Ja, want het is een prachtige uh, expositie ja. uh, die er nou is. Het is heel kleurrijk. En je ziet daar dingen waar je bij jezelf denkt van Jezus, ja, daar hebben we vroeger mee gespeeld. Hè, Mecano, weet je wel, dat je met een te ja. kon draaien. Nee, het, is echt, het is geweldig. En dat is eigenlijk ook de, de, de, de, de, de leuke combinatie, speelgoed en kinderen. En ik zeg daar niet bij dat volwassenen geen speelgoed hebben, maar ja, die hebben dan toch meestal een andere vorm en een andere doel. Maar eh, ja, dit is leuk. Zeker, ja. Over dat andere speelgoed gaan we het even niet hebben dan uh, nu uh, in, de, in, in de uitzending. Dat is inderdaad ander speelgoed. <laughs> uh, maar uh, ja, ik ben meteen even de draad kwijt. Dankjewel. Maar uh, ja, die, die, iedere woensdag dus van uh, twee tot drie... En uh, ja, mensen kunnen dat gewoon uh, live uh, volgen, ook op uh, televisie. Is het ook te horen, hè, geloof ik? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon, als ze naar kanaal 40 of 1367 gaan... dan zie je tekst-tv en achter tekst-tv zit gewoon het radiogeluid. Dus uh, ze kunnen het heerlijk volgen. Zeker, dus uh, gewoon radio, tv, DAB+, maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. www.zfm-live.nl, overal zijn we te ontvangen. Overal zijn we te ontvangen en dat is, uh, dat is best heel erg leuk. En uh, vooral ook omdat we het daarna oh, dat die scholen het weer kunnen gebruiken om er uh, ja, wat mee te doen. Het is, het is lesstof, maar ja. dan op een hele leuke, creatieve manier. Nou, prachtig initiatief. Daar uh, doen we weer uh, goed aan, uh, Leon. En uh, ik wens je, wees, ik je, je heel, veel, heel veel plezier en succes ja. woensdag met de eerste. Okay. Jo, en dankjewel. ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Dankjewel Leo van we houden, je, we houden je op de hoogte. Nou, dat lijkt me heel fijn. Dankjewel. Okay. En ik besteed jo, er graag jo. op de zaterdagmiddag aandacht aan uiteraard. face. Will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're was Douwe, Douwe Bob met z'n nieuw Nothing to Lose. Nog even over de, de Dakar Rally, hadden we het net over hè? met uh, René Lawson. De laatste week gaat de in van de Dakar Rally, duurt tot 19 januari. Ongeluk had ik even 15 januari gezegd, maar het is uiteraard uh, 19 januari, anders zou het al bijna afgelopen zijn. neem ik uh, wat uh, vernieuw mee uh, naar de studio aan de Tolweg. En elke week weer, uh, Fred, kom ik er uh, niet aan toe eigenlijk om het te draaien. Dus uh, toen kwam jij net uh, binnen ik dacht... oh ja, er staat ja. nog een uh, single uh, klaar. Uh, laat ik maar even dat knopje indrukken om hem uh, te laten horen ook. Ja, ja dat kl klonk lekker. Die lekker hè? Een, ja, beetje, ja, beetje, een beetje krakerig. Een uh, beetje back, uh, back to the eighties Een beetje back to the 80s met ja, een, ja, een uh, ja, open hartvuurtje en uh, Tremaine en Voldem. Ja, dat is... Uh... Ja, ik, ik, ik hou ervan. Zeker, ja, ik ook. Ja, dus ja, en, daar en, doen we het voor. En ik heb ze nog, en ik heb ze nog. <laughs> en <laughs> nou, dat is mooi, dat is mooi. Maar je hebt ook heel veel Nederlandstalig en allemaal uh, leuke artiesten... die je ook uh, wekelijks in je uitzending hebt. En dus zometeen ja. heb ik weer zo'n uitzending. Ja, uh, vandaag uh, krijgen we Chris van der Straat uh, weer in de studio. Oké. Okay. En hij heeft weer een, een nieuwe single... En uh, ja, die is getiteld Ik ben van de straat. Ja, dat meen je niet. Oh, dat heeft hij wel mooi verzonnen. Ja, Chris van de straat. Uh, ik ben van de straat. Ja, ja, een ja, nou ja, uh, hele leuk, goeie. Leuke videoclip ook, uh, heb ik gezien. En uh, we gaan ook nog eventjes bellen met uh, Corleon. En zijn nieuwe single heet uh, Zonder. En Mike Davids uh, gaan we bellen. En uh, zijn nieuwe single uh, heet Begrijp toch wat ik voel. En Robbie Gordon gaan we bellen over zijn nieuwe single Als een leeuw in oh, een kooi. Als een leeuw in een kooi. Oké, okay, ja, als je maar, ja. maar in de kooi blijft. Als je maar in de kooi blijft. Dan is het goed. Uh... <laughs> nou ja, dat zijn weer uh, mooie artiesten die je weer uh, live in uitzending zijn. Ja, we gaan had, er weer uh, een gezellige behoefte maken. Zeker. Maar... En als ik een plaat wil aanvragen, kan ook weer bij jou. Ja, dan gaan we eventjes naar zfmartiesten.nl. Dus zfmartiesten.nl. En uh, ja, daar kunnen ze gewoon eventjes uh, op het linkje klikken uh, bij de mail. En dan komt hij hier terecht. Nou, dat is heel mooi. Ja, dus zfmartiesten.nl en dan uh, kom je meteen in de studio terecht uh, bij uh, Fred. Ja. Want hij is er gelukkig weer zo dadelijk met uh, Entertainment for You. Nog even heel kort, hè. Ik, ja. uh, ik kreeg een uh, bericht van jou dat ik uh, vermeld werd in een uh, Facebook bericht. En het ging over onze mooie uitzending van Zandvoort uh, voor jou. Ja. Kan je dan nog even uh, wat vertellen hoe die mensen, als ze dat uh, willen terugzien? Uh, want dat uh, zijn wel uh, uh, ja, goede optredens die wij gehad hebben in ja, de studio. Ja, hoe maar, ze dat uh, kunnen doen? Het was, was hartstikke leuk, het was hartstikke gezellig natuurlijk. Dus uh, ja, als ze dat uh, eventjes uh, willen terugzien eigenlijk op beeld. Uh, misschien hebben ze wel geluisterd, maar op beeld terug willen zien. Dan kunnen ze dat uh, eventjes op Facebook doen. Of, uh, of uh, op uh, YouTube. Op YouTube staan ze ook, Zandvoort voor jou. Zandvoort voor jou, YouTube? Ja. Hebben we een YouTube? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, <laughs> nou ja, vertel je mij wat. Uh. <laughs> Oké, okay, nou, ik ga meteen kijken als ik thuis ben. Uh, Zandvoort ja, ja. voor jou, YouTube? Ja, op, op YouTube, ja, als je dan even kijkt bij z.fm, dan, uh, dan kom je daar. Nou, hartstikke mooi. Fred, heel veel plezier zo meteen. Dankjewel. En uh, volgende week dan uh, spreek je weer... Ik, uh... Uh, nou, mij niet. Oh, jou niet. Nee, nee, nee, dan nee, dan nee. spreken we even de computer. Flemming, <laughs> okay. uh, Zoe, Taurin, of Tauran en uh, Ronnie Flex hebben een nieuwe single trouwens. Oké. Okay. En die heeft alles op gevoel. Gaan we als laatste draaien. Tot volgende week. Jo. Dag. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Huh? Hey. Veel te laat opgestaan. Mijn allernieuwste Nike's aan. De deur niet eens op slot gedaan. Een bijtje met een visje bij de kibbeling gaan. En je weet hoe dat gaat. En ze staat, dus ik vraag naar de naam. Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Ga de als en dan mee te gaan. Mijn vrienden vragen, Hey wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan. Oh, dus als jullie me zoeken, sta ik met een biertje bij de bar Ik doe alles op gevoel.